Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, is voor de zekerheid overgebracht naar een beveiligde locatie, zeggen Iraanse functionarissen. Dat gebeurt vanwege de vermoedelijke dood van Hezbollah-leider Nasrallah. Iran is een belangrijke bondgenoot van Hezbollah en van Hamas. Iraanse regeringsbronnen zeggen dat het land in nauw contact staat met die bondgenoten over mogelijke acties tegen Israël. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op het bericht van Israël dat de leider van de beweging is omgekomen. Israël zegt dat Nasrallah gisteravond werd gedood bij een bombardement in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Ook twee andere commandanten zouden zijn gedood. Bij de aanval zijn volgens een Israëlische krant mogelijk nog honderden andere mensen omgekomen. Nasrallah zou in een ondergrondse bunker hebben gezeten en om die te kunnen aanvallen werden appartementengebouwen gebombardeerd. Bewoners zouden wel vooraf zijn gewaarschuwd.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 Weet je nog wel oudje? Het komen nu weer een hoop mooie oud Hollandstalige muziek.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 Roem, roem, roem, zo gaat het rond en mijn hart dat gaat van je om, bom bom Het is haast een liedje zonder woorden, ploem, ploem en een paar akkoorden. Want ik ben nu al een boos. van verliefdheid sprakeloos. Ja, dat kun je ook verwachten, ik slaap al vele nachten niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten.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 Roem, zo gaat het om en mijn hart dat gaat van je rom, rom, kom. Het is haast een liedje zonder woorden, bloem, bloem en met paar akkoorden. Want ik ben nu al een Van verliefdheidspraateloos. Ja, dat kun je ook verwachten? Ik slaap al vele nachten niet zo best. Jij bent Steeds in mijn gedachten. En dan leek mijn hartje bellen dans. orkest bloem, bloem, net als de bloemen, bloemen, bloemen, bloemen, bloemen, net als bloemen, bloemen, Roem roem roem zoals bloemen, bloemen, Maar je kijkt naar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 We willen vrolijk zijn, het leven is zo fijn. We vieren feest, zolang het gaat. Zolang de wereld nog bestaat. Leven wij zijn jij vanavond tijd. Hey ja, hey ja, ho. Jij was bij mij, zoals de kip bij je tijd. Komt toch een beetje dichterbij.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 Lieve meid, heb jij vanavond tijd? Hei ja, yeah, hei ja, yeah, ho! Oh. Zeg je toch ja en denk maar niet langer na Want anders heb je morgens pijt We zingen tralala en dansen hopsasa We willen vrolijk zijn, het leven is zo fijn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 Zeg niet toch ja en denk maar niet langer na wat anders heb je?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 Say oh okay.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 Die zwarte bril, zit ik al bij voren boven bovenop de kast. Schrik ik met de blares en ik roep al vast. Nee, Karel, nee, Karel niet vandaag. Nee, Karel, nee, al wil je nog zo'n vraag Er zijn van die dag. Ik loop aan mijn dus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 Een huis voor jou en Zijn in een heel mooi Russisch maag. Niemand bierp zijn scherpe messen zijn scherper en met zo'n volmaakt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 En daarvoor hoort u de Limburgse zusjes met.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 Kennissie. Wij maakten kennis bij Kenisie. Zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door dollen. Ze zijn nu mijn manel. Ik dacht wel wel die Nelly die is het wel? Wij dronken later samen in Borrel. Ik was helemaal door dollen. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken.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 in april 1973 maakte hij deel uit van het Brabants Bond, Met daarnaast Jack Denijs, Yvonne Denijs, Wildebras en Jan Boezeroen. En hebben een heleboel hitjes gemaakt. Zijn eerste hit was in 1968. U hoort hem nu Antoinette. Komt in de Veronica Top 40 op nummer 8. En de Hilversum 3 Top 30 op nummer 10. Leo de nu op de radio. Het was een fijne avond Ban, en... ban, ban, van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 Als ja, zijn, is lang. de en dat waren de Limburgse zusjes met de dans.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 Output transcript: mon coeur, ça c'est le meilleur pour moi. Vivre pour toi. Soms zie ik mij ook staan als een echte Italiaan bij de opera Milan. Tralala, -la tralala, tralala, -la, tra -la, la, la, la. In rijen van vier staan ze bij de portier. Voor een paljas hoppervier. Tralala, tralala, tralala, -la, tra la, la, la. -la.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 naar hem voordat ik het wist. Nooit zal ik die rit vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij keert...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 Maar, maar ik durfde niet te hopen. Dat het zo zou gaan. Ik mis je zo. Nooit zal ik die rit vergeten Dat ik naast jou heb gezeten ja, ik weet... En ze maken ze maken ze maken En ze maken van boter een domini, een domini, pardon. In de ze in de wat ze de domini, in de in de de domini. Een een dominee, een domini, een domini, een domini, een domini, domini, een een een domini, een een een domini, een domini, domini, een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 En in de van boder een kastelijn, een kastellijn eurs betalen, eurs betalen, zei de kark, Eerst de kastelijn. Een je een een en een zuster je pakken, zeg je pakken, zeg je pakken, en mijn pakken, zeg je pakken, zeg je van zeg Een pakken, kastelein. je pakken, zeg je pakken, zeg je pakken, zeg je pakken, zeg je pakken, de je pakken, zij je pakken, zij je Zij je pakken, zij je pakken, pakken, Kom er, binnen, de kom er binnen, kom er binnen, zit er bij Kom er binnen, kom er binnen, zit er bij In de karak, in de karak, zit er dominee. In de karak, in de karak, zit er dominee. En ze maakten van boter een baroness. Een baroness, baroness. En de sweeter en de sweeter zijn de baroness. En de sweeter en de sweeter zijn de baroness. Eerst betaal eerst betaal zij de kastelein. Eerst betaal eerst betaal zij de kastelijn. Zijn je pak ik je pak ik ze de toverheks. Zijn je pak ik je pak ik ze de toverheks. Kom er binnen kom er binnen ze de bafelvrouw. Kom er binnen kom er binnen ze de bafelvrouw. In de kark in de kark zij de dominie. In de kark in de kark zij de dominie. Van dominie van dominie ...van uh, Wim Zornveld, katootje. En daarvoor hoe die Helma en Selma met In de Bus... ...van Bussum naar Naarden. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort, zo meteen ZFM Jazz. En ik bedank nog even, Kort Cor Draaier... ...voor het beschikbaar stellen van al deze mooie...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 een koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wachten op de mens van al. Je kan heel lang leven en blijft ook gezond als je mijn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 Die lekker bakkie koffie wat knapt de mens daar van hoor Pararam <middels> <middels>